In volle krijgsuitrusting. Met een koperen helm. Ja, meneer Swiers. Wat betekent nou feitelijk de noem rolde? Dat weet ik niet. Want ik heb wel eens gehoord dat hij heel oud is. Dat is hij vast wel, hè? Meneer Koning. Ja, dat is wel zeker. Zal het niet iets met de hunnen te mogen, hebben? Van rol, net als ballo van bal? Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Maar die steen, die mussen toch rood van? Die, die kun je niet optellen. Ik zal het dus voor u nakijken. Misschien kunnen ze de vragen eerst even doorkijken. <tie> als u hem nou eerst even doorkijkt, dan zegt meneer Koning straks wat de bedoeling is. Ja, we, ik kan mijn briljant niet vinden. Ja, wij Die hebt u, ja. We? op. Oh, oh, ja. Hoe kan ik ook zo dombeelden? Zullen we dan nu beginnen? Ja. Eh. Misschien kunnen we het beste een voorbeeld nemen. Er wordt bijvoorbeeld in de vragenlijst gevraagd wat er gebeurde met de nageboorte van het paard. Heeft een van u wel eens gezien dat hij in een boom werd gehangen? Ja, ik wel. Ach, broert nou Jawel, ben je aan naring, ja. Ach, wat broertje nou? Zo achterlijk werd ben je niet. Waar was dat dan? Ik bedoel, in welk dorp? In Zuusvelde, in Nerg. En u? Waar komt u vandaan? Ook in Zuusvelde. <hacht> Mijn beetje zusters. Wij noemen dat niet het nagebote, maar de hand. De hand? De hand. Hoe spel je dat dan? Dat kun je niet spellen. Dat is drens. En wat deden ze daar bij u mee? De, die hengen ze in de boom. Waarom deden ze dat dan? Dat voelde later de kop op. Hand. En u deed dat ook? Iedereen deed dat. Nou, maar deden ze dat niet...